Diel samen met het NOS-journaal. VVD en PVDA in de Tweede Kamer vinden dat mensen op overheidsdocumenten... niet altijd meer hoeven in te vullen of ze man of vrouw zijn. Het is volgens hen niet altijd relevant om dat te vermelden. Op rijbewijzen staat nu al geen man-vrouw-aanduiding meer. Volgens VVD-kamerlid Van Wijngaarden voelen bijvoorbeeld transgenders zich er niet prettig bij... dat ze moeten kiezen tussen man of vrouw. Twee gemeenten in het Groene Hart willen niet betalen voor de Tour de France. Krimpenerwaard en Montfoort liggen op de route van de etappen van Utrecht naar Zeeland. De organisatie vraagt alle doorkomstgemeenten om een bijdrage van 15.000 euro. Voor onder meer het opstellen van een verkeersplan en het plaatsen van hekken. Maar Krimpenerwaard zegt dat de gemeente zelf al 15.000 euro moet investeren in veiligheid en communicatie. En vindt dat genoeg. Een derde gemeente, Water, twijfelt nog over de bijdrage. Bij een ernstig ongeluk op de snelweg van Breda naar Antwerpen is een dode gevallen. Zes mensen raakten licht gewond. Of er Nederlandse slachtoffers zijn, is niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde op de E19 bij Brecht in de staart van een file. Er waren een vrachtwagen, vier bestelbusjes en vier personenauto's bij betrokken. De dode zat bekneld tussen twee grote wagens. De ravage op de snelweg is groot. Geldtransporteur Brinks Nederland komt in Duitse handen. Het bedrijf heeft een principeakkoord bereikt... met de grote branchegenoot Winkorn Nixdorf. Brinks kwam in moeilijkheden toen grote opdrachtgevers... Rabobank en SNS zich terugtrokken. Het bedrijf kondigde een reorganisatie aan... die 600 ontslagen zou betekenen. Volgens de FNV kost de overname die nu is aangekondigd... 100 ontslagen minder. Dan nog het weer. In het noorden de meeste bewolking. Kans op wat regen. In het zuiden droog en meer zon. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen vrij zacht, op veel plaatsen meer dan 20 graden. Met s'avonds wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort staat in beide richtingen 2 kilometer file bij Muiden. De brug heeft daar namelijk even open gestaan. Tot zover de verkeersinformatie.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 Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Zandvoort uit Zandvoort met mij. Mario Zandvoort als opening. Hoor u onze herkennersmelodie? Het toen van Louis Davis met Weet je nog wel oud? Een opname 1328. Dit uur muziek van onderweg. Zometeen Anneke Greulo, Eric Christiani. Marie je de sunshines met De Mooiste Meisjes Die zijn in Nederland. De mooiste meisjes zijn.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 Je oude stoel staat klein, die bij het raam. Steeds denk ik, kwam je mij en fluster even zacht naam. Kom weer naar huis. Als je verandert van gedachten, kom weer naar huis. Het zal voorgoed vergeten zijn. De muziek uit Nederland. Mario, Mario. Zandvoort. Voort. een nationale beroemdheid en Nederlandse eerste echte tiender In deze periode beheersten ze de Nederlandse hitparade met een recordbrekend hit als Brandend Zand, Paradiso, Surabaya en natuurlijk het nummer wat u zojuist hoorde: Simeroni. In haar kielzaag trok ze tienersterren als Wilke Alberti, Rob de Nijs en Trea Dops mee en op het hoogtepunt van een in 1964 nam Anneke Greulo deel aan het Eurofessie Songfestival met het liedje Je bent mijn leven waarvoor ze ook de publiek Publiek prijs ontving en ze eindigde samen met België op een gedeelde tiende plaats aan het eind van de jaren 60. Begon ze aan haar internationaal zangcarrière. Anneke Greulow en daarvoor hoorde u Erik Christiania 1352 met Kom weer naar huis. En als opening in het blokje van drie. De Sunshine's met de mooiste meisjes zijn in Nederland. En de volgende dame is Terry Scholten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 In gedachten weer mijn Harry, Vloeken en vechten gelijk Een man Overal waar ze kwam schotte ze herrie Ze kon zeilen Zoals nu nog Niemand kan Ze heeft De schrik de zee, dus drink op Wadi Mary en op alles was ze deed. Waar haar schip verscheen was, ze erg hout knokken, en niemand ontsnapte leen. NMD. dus drink komt De dus drink op laimer en op alles wat ze deed. Maar op zekere dag t was net na het eten. Het viel mee. Gelijk een steen, dat was dan Vladimir. ze was de schrik der zee, dus drink op Vladimir.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 Iedra hoorde Hordenduus dus met Als het gras twee kontjes hoog is. En daarvoor Johnny Hoes met Michaela. En ook hoorde je natuurlijk die mooie plaat van Peter Koelewijn... met Angelina, mijn blonde seksmachine. En we gaan door met Anton Manders, beter bekend als Tom Manders. ook onder de synonieme Doris. Geboren in Den Haag op 23 oktober 1921. En overleden in Utrecht op 26 februari 1972... was het Nederlandse tekenaar Comique Cabrache... en in de laatste rol werd hij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 ...de lekkerste muziek uit Nederland... ...Mario Zandvoort... jongen al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 In de wind. Maar gaan we uit? zeg dit je lieve kind. Zie ik je doorgaan met een hoed? En dan besef ik weer zo goed dat ik je team al leuker vind. Als een jongen met een meisje wandelt, gaat vraagt hij: hey, Zie je hem heren? Voor een maakt een meisje, zich dan kussen laat, vraagt zij, zie je hem heren. En de nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje o oh, zo blij. Want je weet antwoord dan een kus, ze zijn er geren bij. Doe je luipje, mijn met mijn is liefst, doe me, Daar is, zie de hem geren? heren. Ja, ze je je voel zei, niet, doe me, Daar is, ik zie je toch zo heren.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 Ins bloke is het geluk gekomen. Onder thuis sterren streelde ik jou ronden aar, week met hoeveel te gaan.